Van 9 uur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 het Friesland niet wilde opdraaien voor de kosten van de behandeling. Een bed in de Van Missdagkliniek kost ruim 800 euro per dag.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar en jij beleeft be be het. Be het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. ZFM. Met, Met nu de herhaling van ZFM Jazz. <tomst> Dat was uh, Jerry Milligan. Goede ochtend, alweer. Tweede uur ZFM Vandaag samengesteld, gepresenteerd door Peter den Boer. En wij gaan in dit stuk heel veel Nederlandse jazzmuziek laten horen. Zoals daar is mevrouw Denise Jana, Geboren in Paramaribo. En de eerste... Nederlandse vrouw die um, uitgenodigd is geworden... om op het beroemde Amerikaanse Blue Note label uh, te komen opnemen. Een hele eer. We gaan haar nu horen in een stuk... Uh, dat is gearrangeerd door de Nederlandse pianist Bert van der Brink. En het stuk heet Just in Time. Just in time. Wij gaan uh, nog een keer luisteren naar Denise Jana. En dat stuk heet If the Music's Right. <coughs> Pardon? En dat is uh, een stuk dat wordt gezongen in het Engels, in het Surinaams en in het Braziliaans. Nou, um, volgens mij kunnen we daar uh, niks aan toevoegen. En wil iedereen dat graag horen. Althans, mensen uit die, uit die landen en daar doen uh, iedereen dan uh, een plezier mee. Denise Jenna met het stuk. If the music's right. right. ZANG EN Nooit... Who I singing you want to follow, the if the sun is right, it clears the sky. If can start your laugh and make you it cry, it'll take you high. If the music's right, it'll catch you, give you wings to fly. af tabu, grond If the music is right, Denise, Diana. Er is een uh, CD uitgekomen, al enige tijd geleden, getiteld The Dutch Jazz yes, Giants. En daar staan allemaal Nederlandse kanjes op in allerlei bezettingen. Ik ga nu een stuk laten horen van deze CD. Dat is het orkest van Regie, regie van Otterlo. Dat orkest dat had hij voor hij. Dirigent werd van het Metropoolorkest. En de solist is Herman Schoondewald op de Altax. En er wordt gezongen door Mark Murphy. En het stuk heet Poor Butterfly. Poor, butterfly. Need the blossoms waiting. Poor. Butterfly, she loved him so The moon passing through hours The hours pass in years And as she smiles through her tears She murmurs low The moon and I Know that he'll be faithful I'm sure he'll come to By and by But if he won't come back Then I'll never sigh or cry I must die Oh, oh, oh butterfly. Ja, Poor Butterfly met Mark Murphy op de Dezelfde cd, Dutch Jazz Giants, staat meer dan terecht natuurlijk. Onze eigen Ruud Brink met een combo dat er ook wezen mag. Eddie Doornbos, Ruud Brink, Lex Jasper op de piano... Jacques Scholz op de bas en John Engels op de drums. En wij gaan hen horen in een stuk en dat heet... Yeah, watch what happens. Let someone start believing in you Let him hold out his hands Let him touch you and watch what happens Want someone who can look in your eyes And see into your heart Let him find it and watch what happens cold No, I can't believe your heart is cold Maybe just afraid to be broken again Let someone with a deep love to give Give that deep love to you And what magic you see Let someone give his heart Someone who cares like me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 Someone like Rudy Brink. Ja, Ruud Brink op de tennoorsaks. En... Ruud Brink was natuurlijk van alle markten thuis. En dat gaan we laten horen in de volgende opname, waar de Skymasters live spelen in Nick Vollebrechts' DJ's yes En Ruud Brink fantastisch soleert in um, een stuk. En dat heet I Want to Be Happy. Was het Ruud Brink of was het Ruud Brink? We gaan nu naar een andere Nederlandse groep. That's jazz. Koos van der Hout. Trompet Robert Veen. Saxe Leo van Oostrom. Tenor sax. Erik Heinsdijk. Trombone. Kajan Witmer. Daar is hij weer. Piano. Jan Voogd. Steady op de bas. En Dolf Helge op de drums. Sweeping the blues away. Ping the Blues Away, een nummer geschreven door Johnny Hodges... die met zijn tenoor straks groot is geworden in het orkest van Duke Ellington. En over Duke Ellington gesproken, die heeft ook een compositie gemaakt... Saturday Night Function, en daar gaan we nu in luisteren door... gespeeld door dezelfde groep, That's Jazz. Saturday Night Function. Ja, daar vroegen we niks aan toe. Zetten die het function. En je vraagt je altijd af: waar hebben die uh, Nederlandse swingers dat dan allemaal van geleerd? Nou, in ieder geval hebben ze ongetwijfeld ook heel veel geluisterd naar een van onze oerorkesten... de Millers. Ik ga nu een stuk laten horen, een opname uit 1968 van de Millers. Herman Schandewald solieert daar op de klarinet. Frans van Bergen, viool met Matthews, accordion. Koen van nassau van Paul Ruijs-Piano... Are Nijenhuis-Bas, Ab de gitaar Tony Nusser-Rums. En dat stuk, dat heette Stompen at de Savoy... dan pakt hij de grote witte handdoek om zijn hele hoofd te deppen. Oscar Peterson in alle opnamen. Wat een fantastische uh, pianist. Maar ook wat een fantastisch duo erachter. Sam Jones op de bas en Bobby Durham op de drums. We hebben ruimte nog om... Even een beetje gast terug te nemen. Coleman Hawkins, quintet 1944. Roy Eldridge op de trompet. Coleman Hawkins, de sax Teddy Wilson op de piano. Billy Taylor op de bas En Cozy Cole op de drums. It's wonderful. Wonderful. ZFM Jazz voor deze keer zit er alweer bijna op, luisteraars. Ik hoop dat u uh, leuke dingen gehoord heeft. En graag tot volgende week, zondag. Dan is er alweer een nieuwe aflevering van dit zondagochtendprogramma. Graag tot dan. En we gaan nu afsluiten met Getz Invitation.